4 uur. Frits Hemmkamp met het NOSjournaal. Bij een schietpartij op een kinderfeestje in het zuidoosten van Mexico zijn zeker 13 doden gevallen. Onder de slachtoffers is een kind van 1 jaar oud. Vier mensen zouden bij de aanval gewond zijn geraakt. Ooggetuigen vertellen aan Mexicaanse media dat een man werd achtervolgd door een groep gewapende mannen. Hij zou zich hebben willen verstoppen op het kinderfeestje, waarna de feestgangers onder vuur werden genomen. De vluchtende man is bij het vuurgevecht om het leven gekomen. Meerdere automobilisten zijn gistermiddag op de A2 bij Vinkenveen door een rood kruis gereden. Ze reden daarbij door de sporen van een eerder ongeluk. De afrit Vinkenveen was afgezet omdat de politie nog bezig was met het sporenonderzoek. Een aantal automobilisten reed tussen de pionnen door om zoalsnog de afrit te kunnen nemen. Ze reden daarbij dwars door de sporen van de aanrijding. De politie zegt dat alle overtreders een bekeuring van 240 euro kunnen verwachten.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 Volgens de Kamerleden zorgt dat ervoor dat de huurders vaak na twee jaar weer op straat worden gezet. Volgens GroenLinks worden huurders nu de dupe van de flexibilisering van de huurmarkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht dat de grote professionele verhuurders... de voorkeur zullen houden voor huurcontracten voor onbepaalde tijd. Het weer, vannacht is het helder en de temperatuur daalt tot een graad of 7. Morgen opnieuw een zonnige dag en de temperatuur loopt dan op tot 20 graden in het noorden... tot zo'n 24 graden in het zuiden.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 mm <laughs>